Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade... ...Leonard Joosten, Geert de Groots, Dimfie van Loon, Pim Barrij en Ben Lone. En de techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben gasten. Is te zien en ik zal ze voorstellen, Berry van het Westeinde, raadsgriffier. Met hem gaan we het hebben over... Zijn bemoeienissen ten behoeve van het democratisch proces in Goorlen. Zoals onze redacteur Leonhard Joosten dat heeft omschreven. Een hele mond vol. Met Casper Vroom die gaat in de rubriek De Verandering een column voordragen. En Piet Verheijen is onze gast over de rondre van D66 in de Golische politiek. Uh, nou, dat zijn uh, gewichtige onderwerpen en uh, als we daarmee klaar zijn, dan doen we ook nog het rondje wat was er nog meer in het nieuws. En dan hebben we onze Godse Kring wel weer gesloten. Nou, welkom allemaal en uh, we beginnen met, is dat berry, afgesproken? Met Berry. afgesproken, want jij moet eerder weg of... Uh, nee. nee, nee. Nou we moeten toch gewoon met iemand <lacht> we beginnen. We, we, beginnen. we <lacht> moeten met iemand beginnen, ja. Maar iedereen mag u ons ja. altijd gewoon meepraten, beetje ordelijk wel graag, maar... Nou, dat moet lukken. Draag bij aan het gesprek. Ja. ja. Jouw bemoeienissen ten behoeve of, ja, van het democratisch proces in Goorland. Het zijn denk ik extra bemoeienissen. Want uh, vertel even raadsgriffier. Je hebt normale bemoeienissen. En uh, hoe zien die eruit in de, in de week zo? De gevier die, die zorgt dat de gemeenteraad zijn werk uh, goed kan doen. Dus uh, primair let ik uh, erop dat uh, de stukken voor de vergaderingen er goed zijn. Dat, uh, dat, dat de stukken op tafel liggen waar de gemeenteraad uh, over kan vergaderen. Dat ze alle aspecten van, uh, van, uh, van de besluiten kunnen zien. En, uh, uh, ja, dat, uh, en alles wat daaromheen zit, de activiteiten die de gemeenteraad bijvoorbeeld ook, uh, ook onderneemt om contact te houden met de bevolking. Uh, ja. Daar help ik de gemeenteraad allemaal mee. Mm -hmm. Wij, wij burgers, wij, wij denken bij democratische processen aan uh, inderdaad de gemeenteraad. Eens in de vier jaar gaan we stemmen. En dan uh, besteden we dat zo'n beetje uit. Dan zijn er uh, dus namens ons vertegenwoordigers. En jij faciliteert dat allemaal, het werk van, van die volksvertegenwoordigers. Ja. Dat is het, uh, het werk van de Ja. Maar ik heb het idee dat er uh, ietsje meer aan de hand gaat, gaat, gaat zijn. Klopt dat? Uh, er is de afgelopen jaren veel meer aan de hand... rondom, uh, rondom gemeenteraden in, in heel Nederland en dus ook in Goorlen. Uh, de gemeentes hebben veel meer uh, taken en bevoegdheden gekregen... onder andere met uh, de, de, de, de, de transitie in het sociaal domein. Er zijn heel veel taken naar de gemeente toegekomen. Uh, uh, daarnaast zie je ook op allerlei plaatsen... dat uh, uh, er veel meer samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld. Dat, dat geeft weer druk op, uh, op gemeenteraden... Van hoe, hoe ziet je de bemoeienis er daarmee uit? Hoe hou je controle op al die, die, die, die samenwerkingsverbanden... die toch taken voor de gemeente uit, uitvoeren? Zojuist was er bij één Vandaag op de televisie nog een, een uitzending... waar het ging over veiligheidsregio's bijvoorbeeld. Nou, de, de, de veiligheidsregio die organiseert ook hier in Goorlen. De, de, de brandweerzorg onder andere. En Dat is een taak die doen ze in opdracht van de gemeente... En het is dus ook de gemeenteraad die daar dan toezicht op moet houden. Nou, dat zijn allemaal taken die, die er de laatste jaren uh, intensiever zijn geworden. Die erbij zijn gekomen. En die heel veel extra werk uh, voor een gemeenteraad met zich meenemen. Ja. Uh, daarnaast verandert ook onze hele samenleving. Uh, de, de manier waarop mensen bij, uh, bij, bij politiek betrokken zijn uh, verandert. Er gaat uh, in Goorlen bij de laatste verkiezingen nog maar net iets meer dan 50% van de Goorlenaren is gaan stemmen. Als je kijkt naar hoeveel mensen er nog lid zijn van een politieke partij. Dat aantal loopt ook enorm terug. En dat, dat maakt wel dat, er een, uh, ja, dat, dat je moet gaan nadenken over van, ja, hoe, hoe functioneren wij nou in de samenleving. Hoe zorgen we nu dat we, dat we een goed draagvlak houden met datgene wat we doen bij onze bevolking. Ja. En ja dat, dat is uh, een van de dingen waar, waarover ik met, uh, met raadsleden uh, het gesprek aanga. Komt die, die vraag vanuit het midden van de Raad... of, of is dat iets wat, wat de hier entameert? Die vraag die, die, die komt ook uit het midden van de Raad. Ik, ik help ze ook wel met, met om zich heen te kijken en af en toe op te wijzen... van ja, hier, hier zijn er aandachtspunten waar, waar, waar jullie ook aandacht voor kunnen hebben... maar het is met name de Raad zelf. Als het gaat hier over dat project met, met de Golse democratie... wat we nu gaan doen, dat gaat ook echt over, over de gemeenteraad... die de vraag heeft van, van ja... En, en hoe gaan wij nou met deze vragen om? En hoe staan wij weer goed midden in de samenleving? Mm -hmm. Betekent dat ook een soort uh, zelfkritiek of zelfbeschuldiging? Wij doen het eigenlijk niet goed. Kijk, een volksvertegenwoordiger die behoort uh, over straat heen te kuieren... en, en, en contact te hebben met, met, uh, met de bevolking. En, en, uh, uh, of is dat een beetje een simplistisch beeld? Dat, ja... Ja, dat is een beetje een simplistisch beeld. De raadsleden, die, dat geldt in heel Nederland. Daar zijn getallen van. Ik laat raadsleden in Goorlen, die schrijven geen, geen tijd bij mij. Maar er is wel landelijk onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding van raadsleden. En die besteden gemiddeld in Nederland 15 uur per week aan hun, aan hun raadswerk. En dat is voor iets wat, wat ze naast hun gewone werk doen... Dat eigenlijk een, een, een veredelde vorm van, van vrijwilligerswerk is, is dat gewoon heel veel tijd. Als je dat week in, week uit, uh, in ieder geval vier jaar lang, dat je uh, bent ja, gekozen. Ja, raadswerk als uh, stukken lezen? Uh, bij raadswerk uh, horen, horen al die taken, daar hoort het stukken lezen ja. bij, daar hoort het contact houden met, uh, met de bevolking bij, daar hoort het vergaderen bij, daar hoort uh, alles ook wat rondom vergaderingen gebeurt, wat je met, met uh, politieke partijen, met fracties doet. Uh, als je in een coalitie zit, een coalitieoverleg... Uh, dat zijn allemaal taken die raadsleden uh, uitvoeren... Mm. en waar heel veel tijd in gaat zitten. Ja. Heeft uh, met dat al uh, de raadsgrifier het ook allemaal veel drukker gekregen? Ja, ook, ook, uh, ook ik merk dat, uh, dat, dat, uh, dat naarmate de, de raad zelf ook actiever wordt... dat, dat uh, het werk ook toeneemt en dat, dat daar iets van je gevraagd wordt. Mm. Ja. We zagen vroeger altijd naast de burgemeester, de raadsvoorzitter, de gemeentesecretaris zitten. Ja. Dat is, de laatste jaren is dat niet meer de gemeentesecretaris, maar de raadsgrafier. Ja, dat is in 2002, toen is de, de dualisering van het gemeentebestuur gekomen. En daarbij is gezegd van ja, de, de gemeenteraad moet, moet onafhankelijker staan ten opzichte van, van het college van burgemeester en wethouders. Zodat ja. je ook, ook beter die, die toezichthoudende rol kunt, kunt invullen. En daarbij is toen in de Tweede Kamer een amendement aangenomen... waarbij uh, verplicht is gesteld dat er in iedere gemeente een raadsgevier is... die die taak in, uh, invult. Ja. Wie heeft de drukker, de gemeentesecretaris of de raadsgriffier? Ik denk dat het niet erg, uh, erg vergelijkbaar uh, is. Het zijn tw echt twee heel verschillende functies. En een gemeentesecretaris heeft een, uh, een zware verantwoordelijkheid... omdat hij een leiding moet geven aan een organisatie uh, met uh, in Goorlen zeg ik het uit mijn hoofd, tegen de 130 medewerkers. Uh, dat, dat is een heel andere verantwoordelijkheid als die ik heb. Ik heb en hoeveel medewerkers heeft de hier? Uh, er, er werken op de griffie nog, uh, nog twee andere mensen, allebei voor een, uh, voor een halve FTE. Dus dat is... Niet uh, vergelijkbaar maakt, dus? Dat is, dat is niet vergelijkbaar, maar daar komen wel weer andere, andere werkzaamheden uh, bij kijken. Uh, waardoor uh, ja, ook, ook de, de verantwoordelijkheid en de daginvulling van, van, de, van de raadsgevier uh, uh, goed gevuld is. Alleen niet met, met het leidinggeven aan, uh, aan een organisatie van 150 mensen. Ja, dus wat mij betreft uh, de eerste ronde uh, van vragen. Maar Gerard, jij hebt er ook... Uh, kijk, de dualisme heb ik me wel vaker uh, afgevraagd. Hey, ik snap theoretisch hoe dat werkt. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zegt een voorzitter van de gemeenteraad zou een ander moeten zijn... dan de burgemeester die vaak in de rol schiet van voorzitter van het college... en daarmee verdediger van voorstellen die uit het college komen... in plaats van uh, zeg maar, redelijk neutraal de raad raadvoorzitten. Uh, nou, da daar is, daar is uh, landelijk een, een heel andere keuze nee. in gemaakt. Ja. Hè? Daar is gezegd nee. van de burgemeester uh, blijft voorzitter van de raad. En mijn ervaring is ook dat uh, een burgemeester... Dat door de manier waarop een burgemeester is aangesteld. Die wordt ook aangesteld door de, door de gemeenteraad. Die heeft daarmee ook een belang om, uh, om voor de gemeenteraad zijn werk goed te doen. Dat dat ook, uh, uh, ook, ook wel waarborgt dat de burgemeester ook op een onafhankelijke manier die, die functie probeert in te vullen. Maar zonder vervelend te doen, want zo bedoel ik het nee? helemaal niet. Maar uh, de raadsgriefier die in feite onder toezicht van de raad werkt... en ja. niet als onderdeel van het ambtelijk apparaat in de formele zin. Ja. Is dat nu een voordeel of een nadeel? Uh, ik snap dat er meer ambtelijke ondersteuning voor de raad uh, nodig is... om het proces te, uh, goed te laten verlopen... maar waarom niet onder het gezag van de gemeentesecretaris? Om, juist, juist vanwege die, uh, die onafhankelijkheid... Uh, kan ik weer naar andere aspecten kijken... en bijvoorbeeld ook naar, naar, de, uh, naar, naar de belangen van, van een oppositie... Uh, van, van hoe is de hele raad goed geïnformeerd? Hoe heeft, uh, Hebben alle raadsleden de, de goede positie? Hoe, hoe zorg je ook, de, onder mijn verantwoordelijkheid worden ook uh, besluitenlijsten en verslagen opgesteld. Uh, hoe zorg je nou dat dat, dat ook op zo'n manier wordt gedaan? Dat daar uh, niet de informatie uh, meer gericht is op, uh, op het college en het belang van het college om een, een raadsvoorstel uh, erdoor te krijgen. Daar, dat, daar zit een, een duidelijke toegevoegde waarde in van, ja, van, van de onafhankelijkheid. Ja, maar ja, kan, kan dat iets specifieker, want tegelijkertijd ja. denk ik dat is de rol van de voorzitter. Ja, om te zorgen dat dat informatietraject goed verloopt. En als daar gebreken uh, aan zijn, dan moet dat het ambtelijk apparaat in. Uh, via de wethouders eventueel, maar met name via ja. de gemeentesecretaris. Maar door, en is ja. dan de statuur van de burgemeester toch niet net één graad meer dan Bij... van de griffier, griffier van de raad? Of ben ik nu te... Nou, uh, nou gelukkig uh, gaat dit uh, zeker in Goorlen allemaal in, uh, in, in, in harmonie samen met de voorzitter... die, die zijn rol op, op een goede manier uh, daarop, uh, daarop pakt en, uh, en invult. Maar uh, het, het is juist uh, die, die onafhankelijkheid die, uh, ja, die maakt dat je, dat, je, dat je die afstand kunt nemen. En als een raadslid bij mij komt uh, met een vraag bijvoorbeeld over... Van, uh, van nou, ik zou iets aan een voorstel willen veranderen ik wil een, uh, een, een amendement indienen bijvoorbeeld, dan uh, heb ik de taak om daar uh, onafhankelijk naar te kijken en ik heb er geen enkel belang bij om, uh, om dat amendement op een of andere manier te sturen uh, uh, waardoor, uh, waardoor het, uh, ja, het, het uh, meer in belang is van, van het college en het halen van het voorstel, want dat maakt mij aan zich niet uit ik, ik wil dat de gemeente goed bestuurd wordt en zijn raadsleden daar actief genoeg in? Ja. Ze, ze weten de weg, te worden. Ze weten de weg goed te vinden, ja. <laughs> Beter dan naar hun kiezers? Want daar begonnen we mee. Ik denk dat ze die weg naar hun kiezers uh, ook, ook proberen goed in te vullen. Ja, dus... Ja, nee. proberen goed in te vullen is iets zwakker dan het geld goed uh, om mij te vinden als griffier, maar... Misschien leg ik weer iets in woorden zoals ze niet bedoeld zijn. Zo zijn ze niet bedoeld. Maar nee, nee, maar... we, we willen natuurlijk toe naar uh, een discussie over de rol van de gemeenteraad. Met name met gemeenteraadsverkiezingen in, in het vooruitzicht. En zijn die herkenbaar genoeg uh, in de zin voor kiezers om ze te trekken naar. Uh, herkenbaar genoeg in ja. de zin dat besluitvorming verbetert door de rol van, uh, van de gemeenteraad. Dat ze dus gevoed worden door dingen die onder de bevolking leeft. Dat ze dus niet vergeten uh, de ijssalon beter toegankelijk te maken. In plaats van te zeggen, als het al te laat is, te vergeten. Ja, nou. uh, dat, ik had me kunnen voorstellen dat een raadslid hier uh, even aandacht aan had besteed een tijdje terug... Ja, maar de, de, de primaire verantwoordelijkheid om, om de gemeente te besturen, het dagelijks bestuur, ligt, ligt bij het college. Ja. Dus het, het, het, zou, het zou goed kunnen zijn dat een raadslid denkt van, hé, hey, dit gaat niet goed. En zo snel ze signalen krijgen dat ze daar vragen op, uh, op gaan stellen aan, uh, aan het college. Of dat ze andere middelen inzetten om, uh, om, om daar invloed op uit te oefenen. Maar uh, ja, die verantwoordelijkheid ligt, uh, van, van de controle ligt bij, bij het raadslid, maar te zorgen dat... Uh, dat het dagelijks bestuur goed loopt, die verantwoordelijkheid ligt toch echt bij het college. Ja, maar nu is hier iets fout gegaan. Dus ja. ik geef direct toe, het is een minuscuul voorbeeld in uh, ja. het grotere geheel uh, der dingen. Maar, daar maar van soms van zijn, zijn die beter te snappen. Ja. Ja. Ja. Uh, Amtelijk is er natuurlijk iets misgegaan. Wethouder doet een toezeg, toezegging een jaar geleden. Uh, er wordt ingetekend op, uh, op de kermis om er te komen staan. Er wordt een plattegrond gemaakt waar iedereen uh, zijn plekje krijgt. En in dat traject moet ergens iemand zeggen... hé, hey, uh, dit machine staat weer in de weg. Net als vorig jaar hadden wij niet ergens iets beloofd aan iemand... dat we een probleem zouden oplossen. Hadden ook kermisexploitanten aan, uh, aan kunnen denken... Om te zeggen van, uh, dat ging vorig jaar fout, hebben we toch veel gezeur over gekregen, willen we allemaal niet meer hebben. Uh, en nu is er een boze burger uh, die zegt, ik ben niet geholpen, terwijl me dat beloofd was. En boze burgers willen wij niet hebben. En als ze boos zijn, willen we dat, dat hun probleem opgelost wordt, of in ieder geval gehoord wordt. Maar de tweede keer boos over hetzelfde, denk ik, hé, hey, democratisch tekort, ergens. Of bestuurlijk of tekort. Ja, maar een tekort. Nou, en, en soms is het ook gewoon uit te leggen. Ik bedoel. Nou, dit lijkt me, me goed. Dat, daarvoor, weet ik, daarvoor weet ik daar te weinig van. Maar misschien, misschien zijn er omstandigheden... waardoor het uit te leggen is. Maar dan kan een, een raadslid kan dan inderdaad... aan de wethouder vragen van... leg het eens uit. Nee, maar er zijn het de afgelopen jaar... denk ik meerdere voorbeelden geweest. Ik denk bijvoorbeeld ook... Uh, aan die problemen rond uh, woningkavels... in, in Riel. Uh, waar je het gevoel over houdt... had nu niet iemand op het idee kunnen komen onderweg in het traject... om net wat eerder naar de betrokkenen toe te stappen om het uit te leggen. Wat veel problemen kan voorkomen. Zo begrijp ja. ik eigenlijk ook het democratisch proces. Vaak ja, is het maar... communiceren. Er Vaak, tijdig ja. bij zijn, dingen uitleggen. Uh, dus kun je daar dan even op inzoomen nu... van hoe je je dat voorstelt uh, richting gemeenteraadsverkiezingen? En Om ja. niet te lang stil te staan bij iets wat niet tot jouw portefeuille hoort. Dus nee. Uh... nee, maar de, de, de gemeenteraadsleden die, die, die horen dit soort signalen op te pakken. En, uh, maar, maar wel weer, de, de, het werk moet blijven liggen waar, waar, waar het hoort. De wethouder die, uh, die, die stuurt dit aan. Die kun je aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Uh, dat gebeurt ook uh, in, in veel gevallen. Over, over de, de, de kavels in Riel zijn vragen gesteld. En zo zijn er over veel meer onderwerpen... Waar, uh, waarin de gemeenteraad of in raadscommissies regelmatig vragen over, over worden gesteld. En waar, waar je dan vervolgens ook, uh, ook ziet... dat, dat er uh, ofwel dingen in de praktijk veranderen... ofwel uh, dat, uh, dat, dat wordt uitgelegd waarom dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. En ook dat hoort bij het, uh, bij het democratische proces... En dat hoort ook bij het besturen van, van een gemeente. Uh, ja, er, er moeten ook soms keuzes gemaakt worden. En, en niet iedereen kan zijn zin krijgen. En uh, ja, het, het is wel goed dat een, een wethouder daarover in de gemeenteraad verantwoording aflegt. Ja, maar ik bedoel net de stap daarna. Ja. Uh, het ene is in de gemeenteraad, dus naar gemeenteraadsleden. De andere is dat er natuurlijk kiezers, burgers, inwoners... het gevoel hebben dat ze onvoldoende gehoord zijn. Of niet tijdig genoeg gehoord zijn... En natuurlijk uh, snap ik ook wel als keuzes gemaakt worden... dat niet iedereen zijn zin uh, kan krijgen. En als het uitgelegd is, dan kun je zeggen het is uitgelegd. Maar als het nou niet is uitgelegd. En, dus, en dan ga ik even naar richting verkiezingen. Uh, hoe kun je nu zorgen uh, dat gemeenteraadsleden... we gaan er zo met ja. eentje die het graag wil worden uh, daarover praten... Uh, dat die op dat aspect... Misschien toch meer kunnen investeren, beter toegerust zijn om, om dat te doen. Dat ook de interesse van kiezers in die verkiezingen toeneemt, want dat houdt niet over. In ieder geval dat, wij, wij vinden dat dat beter kan, ja. ja. Wij, wij, wij zouden graag mm. willen dat, uh, dat de opkomst uh, <coughs> omhoog gaat. En, maar daarnaast ook dat de, de betrokkenheid van, uh, van burgers bij het gemeentebestuur beter uh, wordt. Ja, maar tot dusver is het allemaal uh, zo'n beetje business as usual. Hè? Maar ik dacht dat er nieuwe dingen aan de gang waren. Dat, dat er een avond was waar met, waar, waarop uh, nieuwe initiatieven werden ontplooit. Uh, daar is dat woord... Uh, je schrijft het agile, maar je spreekt het geloof ik agile uit. Uh, daar is, is wat, is, heeft men hier en daar zich vrolijk over gemaakt. Uh, wat, wat is dat nieuwe dat, dat er in de lucht hangt uh, op weg naar, naar uh, die raadverkiezingen 18? Er zijn verschillende dingen die, die er in, in de lucht hangen. Dus aan de ene kant zijn we heel erg uh, aan, aan het kijken van, van... hoe kunnen we nu sowieso mensen beter bereiken en uitleggen wat de gemeente doet... En uh, van, van die kant de betrokkenheid vergroten en de, de opkomst bij de gemeenteraadverkiezingen verhogen. Dus dat is nog maar een vraag. Hoe kunnen we dat beter doen? Of zijn er plannen? Da daar, zijn, daar zijn al wel wat, uh, wat plannen voor. En die, uh, we, ja, in, in de zin van dat we gaan kijken van, van hoe kunnen we uh, een, uh, een betere campagne ook voeren om bekend te maken wat er, uh, wat er aan de hand is. Hoe kunnen we daar ook... Uh, vanuit uh, de samenleving mensen uh, bij betrekken. We zijn daar onder andere met uh, uh, katholiek vrouwengilde en met, uh, met Jan van Bezouw uh, en de bibliotheek uh, zijn we daar uh, bezig met een traject. We hebben een aantal uh, cursussen politiek actief uh, georganiseerd waar, uh, waar mensen zich hebben aangemeld. En uh, waarvan er inmiddels ook al sommigen zijn doorgestroomd naar, uh, uh, naar politieke partijen. Waar overigens ook een aantal mensen van D66 aan, aan hebben, hebben meegedaan. Uh, op die manier proberen we te investeren in, uh, ja, noem het maar, investeren in burgerschap. Uh, dus naar het middenveld toe en, en uh, ja. daar die, die proberen te interesseren... en uh, dat ze meer gaan participeren. Ja, we, we ondernemen acties in de richting van, uh, van jongeren. Uh, we we hebben doorlopen op dit moment een, een traject met, uh, met Hill uh, waar uh, uh, een aantal uh, klassen uh, op bezoek zijn geweest bij de gemeenteraad... waar we een project mee hebben gedaan... Die gaan volgende week uh, komen die uh, op het gemeentehuis nog om, um, om daar hun, uh, hun onderzoekjes die ze hebben gedaan uh, te presenteren. Nou, zo zijn er dus op allerlei punten kleinere en grotere acties uh, die we doen. Om de betrokkenheid van mensen bij, uh, bij het gemeentebestuur te, te vergroten. En daarnaast kijkt de raad zelf ook nog. En, en die gaan nu op, op, uh, op pad uh, deze maand. Uh, die gaan in gesprek met een aantal, uh, een aantal maatschappelijke uh, initiatieven. Uh, om om uh, eerst daar eens te luisteren van... ja, maar hoe doen jullie nu die dingen uh, uh, waarbij je mensen betrekt? En uh, hoe, hoe, hoe betrekken jullie mensen en, en doen jullie dat... Uh uh, hoe zijn jullie effectief en wat kunnen wij daarvan leren? Is daar een concreet voorbeeld van, van zo'n maatschappelijk initiatief waar we de Raad naartoe trekt? Uh, afgelopen week is er een gesprek geweest, bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, het Milhill College, uh, waar ze he, hebben ge, gevraagd naar het pro, uh, hun, hun uh, klas Team X, uh, dat ze, die ze daar hebben, waar leerlingen zelf aan een, uh, aan een, een, een programma werken. Uh, zij, zij mogen zelf min of meer hun, hun curriculum uh, vaststellen. Uh, dat ze in de eerste drie uh, jaar van, van het heel uh, volgen. En uh, daar zijn raadsleden geweest die daar uh, een interview hebben gedaan. En hebben gevraagd van ja, hoe, hoe doen jullie dat nou? Hoe geven jullie nou mensen die verantwoordelijkheid? Hoe geven jullie die, die, die jeugd die verantwoordelijkheid? Hoe nemen ze dat? Wat, wat, wat, wat kunnen wij daar eventueel van leren? Want wij willen ook graag mensen meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen projecten. En ja, wat, wat, wat zit daar nou in wat we als gemeenteraad over kunnen nemen? Mm, ja. Is dat veelbelovend, Piet Verheijen? Jullie zijn zo'n beetje als D66. Waren wat het kroonjuwelen, de democratie en, en eh, ja, alles wat daarmee samenhangt? Bestuurlijke verdieping. Dat heb je niet meer? <laughs> ja. ja. Ja, dat waren inderdaad onze kroonjuwelen. Die, maar die hebben we heel even in, in de klas gezet. Tenminste, D66 heeft even in de klas gezet. Um, democratie sowieso. Dat is, uh, dat is een van onze. Uh, onze ja, we, hebben niet, we heten niet van niks, Democraten 66. Mm -hmm. Dus die namen die moet, je, die moet je ook eer aan doen. Dat uh, vinden we heel, heel, heel, heel belangrijk. Ook uh, de activiteiten die hier nu in, uh, in Goorlen plaatsvinden. onder uh, aanvoering van, uh, van Berry en de burgemeester. Um, ja, die juich ik van harte toe. Ja. Da, da, en daar wil ik wel iets in corrigeren. Want uh, het is beslist geen traject wat van de burgemeester en van mij komt, maar het is echt iets van de hele gemeenteraad. En wat ik het liefst nog zou willen, is dat het uiteindelijk een project wordt van Goorlen. En dat, het, dat de democratie iets van de goolenaren is, en niet iets wat, uh, wat, wat bij een ambtenaar en de burgemeester is, is belegd. Oh ja, dat het was een van de opvallende ja. dingen in zijn uh, acceptatiespeech, of bij zijn uh, eerste optreden, dat hij het juist daarover had ook. Hè? De burgemeester. Ja, hij, ja. Maar dat is ook, ook de rol die, die de burgemeester en ik vinden dat, dat we hebben. Dat is wel uh, om, om, uh, om dit mee aan te jagen en, uh, en te doen. Maar het, het, het is wel een verantwoordelijkheid en iets wat, wat uiteindelijk de politiek zelf op moet pakken. En dat, dat willen ze ook graag oppakken. En uh, uiteindelijk is het iets uh, wat, uh, wat in de samenleving moet zitten. Dus ja. Wij proberen in dit, in dit uh, traject ook zoveel mogelijk aan te haken bij, bij al die initiatieven die er in Goorlen zijn... Uh, ...en, en, en die, ja, die hier ook een bijdrage aan leveren. Ja, ja. Want uh, ja, uh, het kan beter, maar er gebeurt ook wel ontzettend veel in, in Gorle. ...en er is heel veel uh, aan de hand. En ik denk ook dat als je, als je slim verbindingen legt... Uh, dat, ...dat we hier in Gorle er iets heel erg moois van kunnen maken met z'n allen. Ja, er was uh, 2% meer opkomst. Hè? Is dat gevierd als een uh, succesje? Wij waren erg blij met, uh, met 2% extra uh, opkomst. Maar, maar uh, nee, we hebben dat niet gevierd als een, uh, als, als een succesje. Het waren ook landelijke verkiezingen. We zien het wel als een bemoedigend uh, signaal. Maar het is vooral reden om heel hard door te gaan. En te kijken van hoe kunnen we die, die opkomst en die betrokkenheid ver, ver, uh, vergroten. Want het gaat er niet om dat mensen eens in de vier jaar massaal naar de stembus gaan en dan vervolgens een ander ervan aftrekken. Mm. Het gaat erom dat we uh, samen een, een hele mooie vitale gemeenschap zijn. Nou ja. Daarom vroeg ik me ook af, is opkomst eigenlijk wel zo'n gelukkige maatstaf uh, voor betrokkenheid? Nou, dat is inderdaad dat mm. één keer in de vier jaar, terwijl je zou denken, ondertussen ja. vinden allemaal, hè, dus als ik even kijk naar het idee van meer burgerinitiatieven, dat is toch juist opgestoeld om niet één keer in de vier jaar naar de stembus te gaan... maar dingen in eigen hand te nemen en gefaciliteerd te worden om daar ook de ruimte voor te krijgen. Maar tegelijkertijd vraagt dat denk ik ook raadsleden die op een andere manier actief zijn. Dus die daar ook betere aansluiting bij kunnen vinden. Dat kost ook tijd. Ja. Dat, dat, dat snap ik. Ik heb zelf ooit wel eens een droom gehad om raadslid te zijn. Maar dat was dan toch wel na mijn pensionering. Want ik zag toch absoluut niet... hoe je dat uh, met elkaar uh, kon combineren. Die droom is niet werkelijkheid geworden. En nu uh, uh, gepensioneerd denk, denk ik... nou, dat zou een ja. nachtmerrie zijn geweest. Oh. Misschien niet voor mij... maar in ja. ieder geval ja. voor de rest van de gemeenteraad. Dus ja. dat heb ik ze toch willen besparen. Dus dat, dat kun je niet doen. Maar het gaat mij natuurlijk vooral om... Uh, raadsleden... dat is toch een stukje van de uitstraling... voelen zich overbelast, worden overbelast... moeten te veel doen... Het is ook niet afgepaald in de tijd van zeg maar, de kantoorbaan van 9 tot 5... en dan heb je je werk gedaan en je kunt de prikklok uh, aanprikken... en je kunt naar huis toe en het is klaar, in tegendeel. Uh, dat lijkt mij heel lastig. En die moeten dan ook nog zorgen dat hun kiezers... meer betrokken raken bij alles wat er gebeurt in, uh, in de gemeente. Uh, maar willen die kiezers eigenlijk wel... Zijn dat, en dat eigenlijk geen luie mensen uh, die denken... nou, daar hebben we toch 19 raadsleden voor gekocht en een uh, gekozen en een griffier? Dag. Maar nou, 1918, het is, uh, het is 2018, 2018 kom het is, ik even langs. Het is een van de, van de vragen van, uh, van, van de burgemeester ook in zijn acceptatiespeech geweest... Uh, waar hij uh, uh, het had over de verschilligheid ja. van, uh, hmm. van, van mensen... En is het nu zo dat uh, mensen niet uh, komen stemmen omdat ze vinden dat het wel goed gaat? Maar wat we daar uh, bijvoorbeeld wel aanzien is dat, dat als er uh, in, in een gemeente discussies zijn, bijvoorbeeld over de vluchtelingenopvang, dat voorbeeld heeft de burgemeester ook een aantal keren uh, gebruikt, uh, dat, dat, je, dat je ziet dat mensen niet begrijpen hoe nu precies die besluitvorming gaat. Mm. En dat op het moment dat, uh, dat het vraagstuk uh, op tafel ligt bij een gemeenteraad, dat daar ook iets is dat er nog geen besluit is genomen... en dat je daar dus met elkaar nog over kunt spreken... en, en dat je je invloed daar nog op kunt, uh, kunt, kunt uitoefenen. En dat, dat is wel heel belangrijk, dat mensen dat weten. Want je hoeft niet altijd en bij alle onderwerpen betrokken te zijn... maar uh, mensen moeten wel de weg weten te vinden... op het moment dat er zaken zijn die hun aan het hart gaan. En daarnaast ben ik van overtuigd dat er ook heel veel mensen zijn... die, uh, ja, die, die, die allerlei initiatieven hebben en... en uh, en graag ook mee willen doen. Uh, en dat zal niet fulltime als, als raadslid mm -hmm. zijn. En die tijd hebben ze allemaal niet. Maar uh, het is wel een zoektocht van... van ja we, uh, Wat voor soort betrokkenheid past er dan wel bij de samenleving? En daar is ons, onze manier van vergaderen ook niet helemaal op, uh, op, op ingesteld. Want ja, vergaderingen gaan nog een beetje zoals dat ook in de jaren zeventig was... En, er komen stukken en, en, en, en we praten de avond Toen, toen waren vol. ze aantrekkelijker hoor, kan ik je verzekeren. <laughs> Terwijl ik er niet in zat. Mm. Mm. We moeten dadelijk uh, ja. zeker gaan praten of dat niet meer in de vorm van een dialoog zou ja. kunnen zijn. Hè? Maar goed, ja. dat, is, uh, dat is het uh, volgende onderwerp. Ja. Nee. Uh, wij moeten, Mo moeten ik, ja, langzamerhand... Want vroeger ronde. burgemeester zei om een uur of elf s avonds... Misschien halen we het toch niet helemaal met de raadsagenda, zullen we morgen maar verder gaan. Bij dit programma kan dat niet. Oh, jammer. Dus, dus wij beginnen nu met een muziekje van de Analogs. Waarom? Omdat die een paar weken geleden een NPO-documentaire hebben gehad. Omdat ze de Beatles op de meest voortreffelijke manier hebben nagedaan die maar kan live. Sgt. Peppers. Sergeant Peppers. Ja, ja, ja. Dus daar beginnen wij mee. Mooi. Mooi. <tus> inside we gaan naar de rubriek De Verandering. En in die rubriek horen we altijd een column. En Cas Vroom is onze columnist van vanavond. Ik heb het de titel meegegeven. Er zit een draadje los in Goorjele. Oh, Dit gaat over veranderingen in Goorle, De plek waar ik nu zo'n 45 jaar met genoegen woon. Ik neem u toch even mee terug naar de 10e eeuw. En de wondermooie stad Cordoba in Spanje. In die tijd waren er zoveel moslims bij het vrijdaggebed in de moskee, dat de opvolger van de eerste cali van Cordoba... besloot dat het gebouw moest worden uitgebreid. En de lokale schriftgeleerden waren er natuurlijk niet mee eens. Hoe kan het anders? De oriëntatie van het gebouw was volgens hen niet correct. Want die wees naar het zuiden, niet naar Mekka. Het gebouw moest dus eigenlijk in zijn geheel worden afgebroken... en opnieuw in de juiste richting worden opgebouwd. Al Hakam, zo heette die opvolger... Hield echter voet bij stuk en verdubbelde de oppervlakte, die tegenwoordig bekend staat als het stenen palmenwoud, de moskee van Cordoba. Hij deed dat in de stijl van hetgeen eerder gebouwd was en sprak daarbij volgens de overlevering de volgende en behartenswaardige woorden. Want wie de traditie volgt, dwaalt niet. Maar wie zich aan vernieuwing overgeeft, zal falen. De moskee van Cordoba wordt nu door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard. Gerekend, moet ik zeggen. Het is al verklaard. Ik verwacht niet dat de toekomstige generaties uit Goorle... een dergelijke aanvraag zullen indienen bij de UNESCO... tot bescherming van het centrum van ons dorp. Dat hoeft natuurlijk ook niet, want als je van Goh komt... dan weet je er van niks. Dan ben je tevreden met het ratje toe wat er nu staat. En die is het gevolg van allerlei halve bouwplannen uit het verleden. Daar zaten overigens best pareltjes tussen... Denk aan het voormalig postkantoor van Eduard van Wezenmaal, waar Mozes nu een oude café-traditie voortzet. Denk aan het cc Jan van Bezouw, waar we nu zitten... en dat na allerlei omzwervingen aardig op weg is... om het kloppend hart van ons dorp te worden. Maar denk ook aan de grootheidswaanzin van de woonstichting... met zijn torenflat op de kruising van de Tilburgse Weg en de Kalverstraat. Goed dat het niet doorgaat. Denk ook aan het gapend gat naast huizen Stella... Waar we nog maar van moeten afwachten. wat er stedelijk gebouwkundig gaat gebeuren. Denk ook aan het lamzakker Ramsgebouw. van de voormalige ABN Amro. Elk schoolkind zou daar iets mooiers van kunnen tekenen. Het is eigenlijk jammer dat we in Goerden nooit gas in de grond gevonden hebben. Een beetje aardbeving. Schaligas. Nu, nu. Ja, dat hadden we bijna. Ja. Ja. Nu is het niet zo dat ik de eerste ben die over het centrumplan. van Goorwille kritische noten kraakt. Dat is ook al een hele oude traditie. Maar die heeft in ons geval nog niet geleid tot het verlaten van het dwaalwegen van de bouwontwikkelaars. Er zijn heel wat plannen gemaakt die vervolgens hun laatste rustplaats hebben gevonden in een of andere bureauladen. Of misschien moet je vandaag de dag zeggen in de cloud. Soms vind je nog een restje daarvan terug. Zoals het beeld van Jacco van Grol voor het restaurant dat nu Flanders heet. Ik roep de bestuurders van onze gemeente op om opnieuw de schouders onder zo'n plan te zetten. Dat breed en creatief te funderen en vooral goed erover na te denken wat in ons geval goede tradities zijn. Willen bouwen voor duizend jaar is misschien een teken van hoogmoed. Maar bijvoorbeeld voor een jaar of honderd, dat moet toch kunnen. Laten we beginnen met het vastmaken van de draadjes die loszitten aan de blauwe voetstapjes in het centrum. Ooit een grappig idee, nu een symbool van het droefenis, net als het centrum van Goirle. Dat is, het. dat is het. Doen die voetstapjes het niet mee? Niet hier hier, en, daar hier, beetje, en, daar hier en daar een beetje. Oh, zijn ja. de dus draadjes het, los? Het, het, het is net Of geworden. de lampjes kapot? De lampjes kapot, draadjes los. Je kan er niet met een schroevendraadje bij komen. Ja, ik vind het ja. heel mooi dat een schoolkind een uh, beter gebouw zou tekenen... dan wat ja. daar uh, op dat uh, plein staat. Dat is inderdaad... Uh, ik ben daar vrij zeker van. Ja. Ben je van zeker van? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar jij kent het fameuze begrip idop... Het integrale dorpsontwikkelingsplan, ja. het komt allemaal goed. Ongelukkig. Het rijtje is afgevinkt. Bijna alles wat we in 2003 ons hebben voorgenomen, is gebeurd. Zo. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Er zijn alleen nog een paar plekjes die je net ook benoemd hebt. Uh, daar moet nog iets aan gedaan worden, maar dan is het centrum af. Bij, je, je begrijpt ook... uit mijn enigszins cynische ja, ja ik, wou zeggen, ik kan niet voorstellen dat het echt gemeente is, want het blijft natuurlijk een zootje. Zoals het er nu bij staat. Hè? Ja. Maar ja, dat komt omdat ze in 92 niet naar mij geluisterd hebben. Kijk. Dan was oh. ik wel gewend over. Hadden we over. Nog, uh, muziek? Uh, wat je... Als je <laughs> namelijk voor het gemeentehuis uh, het trottoir openbreekt, dan zul je daar aantreffen het door ons als centrumbewoners begraven centrumplan van toen. Ja, ja. Uh, waar het college toch volledig achter stond en dat is ook nooit uitgevoerd. Tenminste, niet volledig. Maar er zijn er verschillende geweest. Hè, maar de, dat de, is natuurlijk ja, een probleem ja, van dit ja. soort uh, plannen. Het vorige plan wordt afgebroken... omdat er nieuwe inzichten ontstaan. En, maar wat er al gedaan is, kun je niet meer afbreken. Zoals het ABN gebouw, ja. Waarvan iedereen, denk ik wel, vindt... dat het beter afgebroken kan worden. Liever vandaag de morgen. Ja. Alleen dat kost wat. Mm -hmm. ja. Ja. Ja. Maar er wordt gewoon gereserveerd, toch? Er is nou, miljoen volgens mij heb ik begrepen... van de wethoudersfinanciën... dat de, dat alweer een beetje op is. Ja. Ik ja, ja. ja. ja. Mm -hmm. een reservering voor dit soort activiteiten die nu al op is. Nee, ja, dat gaat er staat, ook, gaat gaat er er ook nee. nooit van komen. Nee. Nee. Het zal een teleurstelling zijn voor een aanstormend jong nieuw raadslid. Maar dat gaat er niet komen. Nou, we kunnen het toch ons best voor doen, Gerard. Ja. Ben de ABN AMRO is nu van zichzelf weer. En ik denk het pand ook nog van een BV van de ABN AMRO. Dus uh, dat zullen we zelf moeten doen. Oké, okay. Goed. Ja, we nog... kregen nog een stukje muziek. Ja, we, want wij denken namelijk dat nieuwe raadsleden wel eens een beetje hulp van vrienden nodig kunnen hebben. En dan vertaal je dat in het Engels en dan komt er een, meteen een liedje van de Beatles dat daarover gaat. Dank je wel. walk Yes, I'm certain that it happens all the time Ja, we gaan naar ons tweede onderwerp. Derde. Kolen is ook onderwerp, ja. uh, Piet Verheijen met de heroprichting van D66. Terugkeer. Nee, niet heroprichting. Terugkeer van D66 in de Goordische politiek. Ja, precies. Zo is het, hè? Ja, ja, ja. ja. Uh, in feite zijn we nooit weg geweest. Alleen, we waren een slapende partij gedurende de laatste twaalf jaar, zeg maar. Ja. En uh, ja, ik heb het initiatief genomen om uh, D66 in Gorle weer uh, nieuw leven in te blazen. En ik heb daar gelukkig heb ik, uh, redelijk wat medestanders gekregen... die dat ook vonden, dat D66 best wel een goede functie... hier binnen ons, uh, binnen ons dorp zou kunnen hebben. En um, ja, we uh, helpen elkaar ontzettend om uh, het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen... dat we 21 uh, maart volgend jaar gekozen worden in de Raad. Ja, heb je nog Marie-Louise Spijkers gekend? Zit je niet. zo diep in de Goorles-historie dat, dat je dat drama van, van Marie-Louise hebt meegemaakt? Nee, nee, nee, ik heb het wel gehoord. Ik heb uh, uh, haar, haar persoonlijk ken ik niet. Nee. Nee. Maar ik heb, ik heb het wel gehoord, ja. Ik zie een keer een paar, uh, dat waren twee stemmen, toch? Twee ja. ja. Twee. twee keer achter elkaar. Ja. ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> Toen heeft ze de poging opgegeven. Ja. Ja, en dat heel jammer. Zeker ons ook verstandig. Ja. Van buitenaf bekeken. Maar dat was in de jaren tachtig toch, binnen ja. of niet? Volgens mij ja. 88, ja, ja. 92. Ja. Nou, daarna ja. hebben we nog uh, fracties uh, in de raad gehad. Zeker wel met uh, maar, Harry mag. van de Ven bijvoorbeeld. Ja, ja want bij D66 uh, uh, denken we toch eigenlijk vooral eerst aan Harry van de Ven. Ja. Is die ja. ook uh, bij, bij het nieuwe... Uh, ja, bij, bij het uh, terugkeerprogramma uh, betrokken? Nee, Harry die... Uh, die, die, zit, die zit als wethouwer zit die, zit die voor, de, voor de lijst Riel Goorle, in het ja. bestuur van Goorle. Uh, en uh, wij laten Harry laten wij, uh, ongemoeid hiermee. Ja. Harry is nog steeds lid, daar komt hij, uh, dat zegt hij zelf ook. Ik ja. ben nog steeds lid van D66. Mm -hmm. En dat vinden we, op zich vinden we dat heel erg fijn. Maar uh, Harry die moet, uh, die, die moet doen wat hij, uh, wat hij goed vindt om het te doen. En ik weet het dus niet tegen hem, man, dus hij zal de goede keuze maken. Ja. Ja, maar jij bent dus het nieuwe gezicht van, uh, van, van D66. Um, ja, ja, ja lijsttrekker op dit moment. Een lijsttrekker, ja, ja, een nieuwe gezicht, boegbeeld. Kun je iets vertellen over jouw, jouw achtergrond? Mijn achtergrond? Ja. Um, ik werk op dit moment nog een paar dagen in de week als uh, uh, jonge manager en uh, vervanger van de algemeen directeur bij Euroresins. Um, dat is een uh, handelsbedrijf in uh, composieten en uh, kunstartsen. Composieten uh, en kunstharsen. Ja, composieten. Ja. Uh, en dat soort dingen. Mm -hmm. Voor maritieme toepassing, uh, voor automotive, voor dat soort uh... Alleen wij verkopen het. Wij produceren het niet zelf. Wij uh, betrekken het van uh, Alliances, onder andere van DSM, van Bueva. Um, grote bedrijven die, uh, die in Europa dit soort, uh, dit soort dingen produceren. Mm -hmm. Wij betrekken het daarvan. Um, Your was een, was een onderdeel van, van, van DSM. Heel erg lang. En het is, 2014 is het verkocht aan Kettering Investments, een Engels bedrijf. En uh, vanaf dat moment zijn wij dus uh, los van DSM en in de handen van een, van een Engelse onderneming. Ja. En dan komt de stap naar de Goorische gemeentepolitiek. Als logisch vervolg nee, daarop. Dat dat er zitten nog een paar tussenstappen waarschijnlijk. Ja. Ja. Er zitten nog een paar tussenstappen. Ja, inmiddels ben ik ook gepensioneerd. Vorig jaar, juni heb ik uh, mijn pensioen in laten gaan, dat vond ik eigenlijk wel net zo makkelijk. Om um, ja, in ieder geval een basisinkomen te hebben. En dan voor de verde rest, ik ben nu ook al 63, voor de verde rest mijn handen vrij te kunnen hebben aan uh, nuttige en uh, leuke dingen. Mm -hmm. Waaronder inderdaad politiek. Ja, uh, ik ken jou van, van uh, de dialoogtafel. Hm. Dat, uh, Ook keer gezeten, hè, Ben? We hebben een keer ja. samen aan tafel gezeten. Jij uh, legde toen de spelregels uit en jij waakte erop uh, uh, dat, dat uh, iedereen zich daar goed aan hield. En, en dat gaf een, een ander gesprek, een andere, een andere dynamiek aan het gesprek dan, dan het normale gekissenbis. Ja, en, en hoe kwalificeer je die verder? Want dat die anders is. Ja, nou ja, daar werd uh, vooral uh, de nadruk op gelegd... Dat, dat als je met elkaar in gesprek bent... dat je ook wel eens mag luisteren. Ja. En, en dat, uh, dat dat een hele goede zaak is... als je uh, hoort wat, wat uh, de spreker gezegd heeft... en dat je dat een beetje kunt uh, recapituleren. En, en uh, je probeert erin te komen. En, en ja. je gaat niet verder voordat, uh, voordat je daar enig blijk van hebt gegeven. Exact. Dat was niet zo. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Zo is het nog steeds Ja. ja. Ja. Is dat Mijn... ook een, uh, want ik zat al uh, zo'n beetje een, een, een geintje daarover te maken bij het gesprek met, uh, met Berry toen we het over de gemeenteraad hadden. Mm -hmm. Zou je je dat ook kunnen voorstellen als een uh, dialoogtafel? En de commissies, zeer zeker. De commissies? Ja, de commissies. ja, ja. ja, ja precies. Daar wordt, uh, daar wordt het eerste, eerste overleg gepleegd. Uh, wij passen het nu op dit moment passen we toe in onze werkgroepvergaderingen. Onze werkhoefvergaderingen van, uh, van D66, van ja. onze werkgroep. Die, die gaan in de vorm van een dialoog. We laten elkaar een uitpraten. Uh, we zijn geïnteresseerd in elkaar. Um, als we vragen hebben, dan uh, zijn het wel vragen die dus inderdaad um, meer tot, uh, aan, tot, tot, tot verdieping leiden. Maar ook uh, respect doen aan degene die uh, de vraag moet, uh, moet beantwoorden. Ja. Ja. Het werkt goed. Op deze manier heb, heb, heb ik toch nog steeds man bij elkaar kunnen houden, zeg maar. Ja. ja, maar in de gemeenteraad zou het niet werken. Want de gemeenteraad moet uh, ja, beslissingen ik. nemen. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Maar dan moet je inderdaad wel meer tijd nemen voor elkaar. Dan moet je onderwerpen met elkaar uit uh, will, willen, uh, uh, willen praten. Dan moet je ook uh, zeer zeker oog hebben voor de ander. Uh, ook voor het standpunt van de ander, ook voor de mening van de ander. En uh, dan in ieder geval met, uh, met het respect mee omgaan. Ja. Ja. Nou, voordat je in de raad zit, is er nog een fase dat je erin gekozen moet worden. Ja. Verkiezingsstrijd Klopt. Kenmerkt zich meestal niet door dialoog. Nee, en dan nee, helemaal nee. niet door goed luisteren naar wat de ander uh, zegt. Ja, in feite ook Vind je dat, dat, dat dan een handicap uh, met zo'n opstelling om aan zo'n verkiezingsstrijd uh, mee te doen? Um, ja, het zal me niet makkelijk vallen. Ik, uh, ik ben niet iemand die... Uh, ik, ik, Schuw, geen debat, dat zeer zeker niet. Maar um, um, ik ben er ook niet zo'n voorstander van. Bij een debat heb je dus altijd één winnaar naar één verliezer. En je doet het altijd voor de bühne. Uh -huh. uh, voor degene die, uh, die zit te kijken, daar moet je de andere een beetje voor de kakken zetten, zeg maar. En um, nou, dat vind ik zelf niet zo prettig. Um, de andere heeft nooit gelijk, zal... kan nooit gelijk hebben hè? in een debat. Nee, nee, precies. Nee. nee, zonder meer. Per definitie niet? Per definitie niet. Nee, het niet op alles. Verkeerde. Dat is toch Zekker. een beetje lastig als je gekozen wilt worden... en je bent in discussie met een vertegenwoordiger van een andere partij... en ja. je zegt, nou, alles wat u zegt, ben ik het helemaal mee eens. Kiezer, stem op mij. En dat, ja. Ja. Ja. ja, maar nou stagier je. Ja, ja ik bedoel, uit een, maar, maar daarmee ga je uitvergroten waar de verschillen liggen ja, ja, ja. in, in ja. zo'n periode. En dat, ja, dat kan, top. kan lastig zijn. Ja, ja dat kan, kan lastig zijn... zijn ik weet niet hoeveel jullie zijn met, met, uh, met, met jullie programma. Ja. Uh, wat de accenten daar, daar zullen zijn. Als je kijkt, van, je zult gaan zeggen dat er iets anders moet horen. Ja, die maar zullen wij zeer met, zeker. Columns hebben we natuurlijk allemaal gehoord. Ja, ja. En die zeggen allemaal, ja. het moet anders ingeoren. Oh, wat een tijdje. Doen jullie dat Ja, ja we zijn er al een tijdje mee bezig om uh, ja, niet zozeer dingen te veranderen in gehoorlen. Want we hebben, we, hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben nog geen uh, beslimbevoegdheid, besliskracht. Maar uh, wel in ieder geval uh, signalen op te pikken uit onze samenleving. En wat ons dan heel erg op, uh, opvalt, is dat, dat, dat um, de gemeente, uh, de wethouders, op een of andere manier toch steeds slecht communiceren met, uh, met, met ons burger. Ze zullen ook best wel dingen goed doen, maar die hoor je dan niet. Maar wat er verkeerd gaat, dat hoor je dan. Als we het nu hebben over het antennebeleid uh, in, uh, in Riel of in, uh, in Goorle. Uh, we hebben het over de twee verkeersverkeer uh, Tilburgseweg. Tilburgse We hebben het over, wat was zo ook alweer? Centrumplan. Centrum, centrumplan, inderdaad. Uh, de ijskoboer die, uh, die nu uh, ja, achter de kermis mm -hmm. dreigt uh, te verdwijnen en zijn omzet mis ziet gaan. Uh, ja, daar vinden vind, we, moet ik eerlijk zeggen, daar vinden we een heel kwalijke zaak. Moet niet voor kunnen komen. Je bent hier voor de burger, toch? Dus communicatie, ja, ja. Dat is, ja, communicatie, dat is een, ja. een, een punt waar, wat, wat je naar voren gaat brengen. Ja, soms. Er zijn ook andere punten. Uh, er, zijn, er zijn ook andere punten. Uh, we hebben onszelf uh, een beetje verdiept, maar nog niet volledig. In uh, wat wij hier uh, voor ogen hebben met, uh, op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van, uh, van milieu. Uh, afgelopen jaar is er een, af, in januari is dat volgens mij geweest, is er een, uh, een beleid, een milieubeleidplan is er, is er aangenomen waarvan eigenlijk de gemeenteraad al zegt... Ja, misschien de mensen binnen de gemeenteraad... van ja, euh, laat me doen, maar het is weinig ambitieus. En wij hebben het gelezen en we hadden echt iets van... ja, daar kun je volgens mij de toekomst niet mee in. Dus ik hmm. op dit moment al bedenkste dat... Euh, als, je, als, je, als je kijkt naar be, euh, energie, energiebeheersing hier in uh, Goorlen... Euh, dan zie je dat bijvoorbeeld van, van, van de gemeentelijke energienota... 50% gaat naar het Jan van Bazaarhuis en de straatverlichting... Dat is 50%. Nou, en dan kun je wel denken: van ja, goed, um, uh, als wij daar uh, zonnecel op dak moeten doen, uh, of warmtekrachtkoppelingen krachtkoppelingen of uh, uh, uh, hoe heet dat? Aardwarmte, mm. dan kost dat heel erg veel geld. En dat klopt ook. Dat kost ook inderdaad heel erg veel geld. En als je dat afzet tegen wat we nu aan energiekosten hebben, dat zijn gebruiken. Dus we groot verbruiker. Dus we kopen in tegen zeg maar uh, 6-7 cent per kilowattuur. Ja, dan is dat op dit moment is dat goedkoper dan die grote investering doen we ah, straks. Ja. Mm. Maar tevens zeg je dan ook van... Ja, wat we gaan doen, wij leggen de rekening leggen we verder en die leggen we bij onze kinderen neer. Ja. Bij onze kleinkinderen, bij onze achterkleinkinderen. En dat willen we niet. Mm -hmm. Dat willen we echt niet. Wij willen Toch nu maar op dit investeren. Moment, Toch ja. maar doen. Ja, zeker. En, en uh, met een begrotingstekort komen. Um, als, dat, als dat dan de consequentie is, dan, uh, dan, dan, dan ja... En, en door, dan zullen we dat misschien nog een andere manier, maar, maar dat worden. we van de cursus meegekregen hebben, dat gaat niet lukken. Nee, uh, voor het voor groot, dat is de grote moesten zijn. Meer. Nee, dat uh, dus je moet ergens op bezuinigen. Ja, ja. ja. En dat willen we dan ja. natuurlijk ook graag weten. Ja, daar weten we nog niet. Daar hebben we nog niet over gehad. Moet ja, ja. we voor september. rond uh, zijn, Ja, ja, ja. ja, ja voor september ja. zeker. Voor september. Ja. Want dan moet ik het... Ja, kijk, ja. ja, dan gaan we natuurlijk al die programma's tegen elkaar leggen. En dan zeggen: ja. We hebben prachtige ambitieuze plannen en hoe we gefinancierd ja. worden. Uh, uh, ja. laat we een Trump over, om daar niks over te zeggen. D66 of welke andere lokale partijen ja. ook, uh, zo zitten wij niet in elkaar. Klopt. Ja. Wat ik wel, toen je over het milieu begon, mij ook afvroeg. Uh, een van de punten die volgens mij qua richting wel duidelijk is, is de zuidrand van Goorn. Uh, ja. Richting de Lei. Maar hoe dat er nu precies uit gaat zien, uh, is voor een deel nog in de schoot der toekomst. Ja, uh, verborgen. Ja, ja. Zit dat bij jullie ook in? Nou, dat had wel qua milieu uitgangspunten, duurzaamheidsuitgangspunten wat uh, ambitieuzer uh, gekund. Is dat niet een tamelijk kwetsbare uitbreiding van, uh, van Goorlaan? De Zuidland Zuid Zuid van ja? Goorlaan. Uh, te veel woningen? Ja, ken, te ik, veel ik, verkeer? Ik ken het plan, uh, ken, ik, uh, ken ik niet in detail. En volgens mij zal verkeer, met verkeer zal het, uh, zal, zal het eindelijk eens meevallen. Uh, want er komt hier echt een doorgaande weg, toch? Nee, maar als er 300 woningen komen te staan... Ja, dan komt er, uh, dan, de Kerkstraat dan... is niet wat je zegt. Ja, precies. Van, dat is nou een heerlijke doorgaande weg. Ja, dat klopt, ja. dan, uh, dan, komt, dan komt er verkeerde weg. De, de, de aansluiting op de Bergstraat is volgens mij nu al op een aantal plekken problematisch. Maar mm -hmm. uh, Dus je zult daar moeten investeren. Maar ja, ja dat is, zit al in warmtekrachtkoppelingen, Dus dat kan niet meer in een fatsoenlijke weg aangelegd worden. Ja, of misschien zit er al een zorg. Blauw, dan, <laughs> nee. of misschien zit er wel een zorg. Dat kan ook nog, hè. Ja. Toch? Of niet? Ja, nee, maar... Uh, het is, wordt de druk op het aantal vierkante meters uh, dat je hebt uh, niet te groot en laten we onze oren niet te veel naar de familie van Puienbroek hangen? Um, dat moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik niet op dit moment. Nee. Ja, ik ook niet, maar, nee. maar daarom wil ik het graag weten. Ja. Ik, vind het, uh, ik, ik vind het wel fijn dat je dit aangeeft, want het is voor mij natuurlijk een trick om daarop te duiken. Ja. Dat is een ding Ja, ah, ah, zeker Dan hebben we impact. We a ah, little help of friends. Ja, ja, ja. ja. Nee, want dan gaan we nu natuurlijk in het najaar op terugkomen. Van, en ja, ja. wat mogen we nu feitelijk... In eh, nou, september, september leggen wij ons verkiezingsplan... Leggen wij voor aan ja. onze leden in Goorle. Daar, daar gaan we elkaar over hebben. Die mogen daar amenderen dan. Die uh, kunnen, kunnen, kunnen moties... Uh, amendementen kunnen, ja. ze, kunnen, kunnen ze insturen. Dus ja. uh, in oktober moeten wij wel klaar zijn. En ik wil daar heel erg graag in oktober wil ik daar op terugkomen. Onderwijs is, is volgens mij ook een speerpunt van deze 66 Ja. De uh, lokaal ook. Of uh, is dat, we, we zijn als gemeente doorgeefluik van het geld dat uit de Haag komt, het, uh, klaar? Het, het, het, het, zit wel, uh, het zit wel in een rijtje van speerpunten, wie ja inderdaad, onderwijs. Kijk, wat, wij, uh, wat, wat, wat je als gemeente kunt doen, uh, dat, is, uh, dat, dat is de behuizing, uh, de bouw, ja. de accommodatie. Die, uh, uh, daar ben je verantwoordelijk voor en die, uh, die moet je betalen. Aan de andere kant willen wij, uh, als het kan, hebben, willen wij de dus zoekkomst, ook over hebben op de kwaliteit en dan wel in overleg natuurlijk met. Uh, het, uh, het schoolbestuur dan wel met het team wat voor, uh, wat voor de scholen staat. Als het beter kan, dan willen we daar heel erg graag... Ja. wij in ieder geval heel erg graag ook voorrang geven. We ja, ja, is natuurlijk is jaren je... nog... Ja, wij, wij, wij, zijn, wij zijn echt van mening. Hè, dat um, De kansen die je in je krijgt, leven krijgt, die moeten op de lagere school... En mm -hmm. daarvoor moeten ze eigenlijk al uh, beginnen. Het mag niet zo zijn dat je, uh, als je ouders niet, goed, niet, niet genoeg verdienen... Dat jij straks een leuke baan kunt vinden, of een goede studie kunt doen, of alle soorten dingen dus. Die kansengelijkheid, die moet eigenlijk op school al beginnen. En elk kind, echt elk kind, verdient een goede kans en een goede start, en dat ligt mm -hmm. bij de baas. We hebben nog anderhalve ja. minuut. Kunnen we nog snel het rondje doen, uh, wat was er in het nieuws? Als dat brandend is, dan, uh, dan moet het er ook nog eventjes uit. Hè? Uh, uh, Barry, had jij iets uh, daarvoor? Uh, uh, wat was er nog meer in het nieuws? Oh nee, ik, ik uh, overval je daarmee uh, goed. Piet uh, misschien ja. Ja? Uh, Twee dingen, afgelopen week Nou vandaag eigenlijk hè, 7% uh, jeugdwerkloosheid gestegen Ten opzichte van vorig jaar oh. Met name uh, werklozen die dus uh, Bij uh, GGZ uitgepost Of uh, uitbehandeld zijn En uh, uit de jeugdzorg Heel droevig, heel zielig ja. Terwijl dat het aantrekt Nog een ja. andere, mag dat? Ja. Uh, via Twitter vorige week uh, heb ik uh, gemerkt, heb ik het horen gekregen... dat uh, uh, in ieder geval onze burgers die een vraag stellen aan de gemeente... Uh, niet uh, of nauwelijks of slecht beantwoord worden. Nou, slecht beantwoord worden, ook Daar werk aan de, de week. Wij gaan, uh, we, nee, moeten uit, we moeten eruit, we moeten eruit. Ik uh, dank jullie. Is, zijn we er al uit? Uh? Nee. Oh. Barry van het ja. West-Einde, dank Casper Vroom en Piet Verheijen... voor deze, dit optreden in deze Golste kringen. We gaan eruit. Uh, Stefan, bedankt. Tot de volgende week.